Levi van Eck met het NOS-journaal. De bosbranden in het noorden van de Oekraïne naderen de kerncentrale in Tsjernobyl. Het vuur is nog een paar kilometer van de verlaten centrale verwijderd. De branden ontstonden anderhalve week geleden, mogelijk door brandstichting. Meteen werd al verhoogde radioactiviteit gemeten, afkomstig uit de brandende grond. Bij de kernramp in Tsjernobyl in 1986 raakte de wijde omgeving radioactief besmet...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 Eerder bepaalde het kabinet dat tijdens de crisis niemand uit zijn huis wordt gezet en dat tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd. De lockdown in India is opnieuw verlengd. De beperkende maatregelen blijven nu tot 3 mei van kracht. Er is al drie weken lang sprake van een lockdown in India. In het land met 1,3 miljard inwoners zijn zeker 350 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Er zijn ruim 10.000 besmettingen geregistreerd. Holland Casino heeft een recordjaar achter de rug, maar de Nederlandse overheid profiteert daar niet van mee. De omzet steeg met 11% naar 729 miljoen euro. De staat zou daar 68 miljoen van krijgen, maar vanwege de corona-uitbraak betaalt Holland Casino de winst niet uit. Met het ministerie van Financiën is al dat het geld in kas blijft om de crisis door te komen. Holland Casino is al weken dicht. Online gokken kan niet, omdat de wet nog niet is aangepast.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 Dit hoort ook bij hem. Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme van ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ook Javi Koper is jong geweest. De tijden dat we in zweterige zaadjes stonden als de Kenzo en de Chin Chin... dat is tegenwoordig niet gewenst, want je moet anderhalve meter afstand houden. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, zich uh, gaat verhouden in de toekomst. Hoewel, uh, de dag dat hij gaat komen dat we ook die anderhalve meter niet meer in acht uh, hoeven te nemen... die uh, zal ik uh, vieren, dat, uh, dat is één ding wel wat zeker is. Welkom bij deze dinsdagmorgen van ZFM, ZFM Live, Zandvoort Live, hoe je het me noemen wilt. En we hebben natuurlijk ook weer de vaste onderdelen. Jelmer is weer terug. Straks om half elf gaan we het nieuws doornemen. Ik zei gisteren al, nou tegen Leon tot morgen. Maar Jelmer heeft zich beter gemeld, dus die gaan wij straks om half elf de uitzending inhalen. Dan om kwart voor elf gaan we praten met Walter Sans, De programmaleider van deze omroep. En hij is ook degene die dit programma heeft helpen aftrappen. Krijgen ze wat? Mijn mond niet uit. En dan om kwart over elf gaan we praten met de burgemeester, de burgervader. Want we willen toch even weten hoe het is geweest met de Pasen... die net zijn afgelopen. Er zijn al geluiden dat dat voor een aantal... nou flink wat burgemeesters toch tot tevredenheid heeft gestemd. Dus wij willen dat ook weten... uit de mond van onze burgervader David Bolenburg. Of hij die mening ook deelt. Dan om half twaalf... De groeten aan en die zal uh, dan weer worden gedaan door Ben Zonneveld. Heb je zelf ook uh, de groeten? Kan je ze mailen naar b.zonneveld.nl. En als je zo brutaal bent om uh, de telefoon te pakken... dan kan je dat ook doen. 5730393. Uh, dan uh, haal ik je wel even de uitzending in. En dan uh, kan je, uh, kan je iets, uh, uh, ja, iets kwijt als je dat echt op je hart zit. Alles uh, kan in dit uh, programma. Uh, we kijken ook nog even een beetje vluchtig het uh, nieuws door. Want dat is ook uh, wel even van, uh, van belang. En uh, we hebben natuurlijk ook uh, muziek uh, om een beetje de boel op te vrolijken. Vigie uh, Sue Robinson was degene die de aftrap uh, um, heeft uh, verricht voor deze dinsdagmorgen. Nummers had trouwens ook uh, verstopt in een film. Namelijk The Specialist. Waarin Sylvester Stallone en Sharon uh, Stone... Uh, nog de hoofdrollen hebben gespeeld. En daar zat hij in. Helemaal aan het eind van, het, uh, van, het, uh, van de film kwam hij voorbij. Turn a beat around. Ja, zou je dat uh, ook willen. Nou, nog een beetje om het, uh, om het, een beetje het uh, moreel uh, een beetje op te vijzelen... want dit is ook een zeer positieve zon. Hij is van Howard Jones uit Engeland. En things can only be better nou Dat denk ik dat het wel zeker is. Bij de Woman van Lisette Vink We willen de liefhebbers nog meer horen van uh, Lisette Vink. Dan kunnen ze uh, vrijdag 17 april dat, uh, dat krijgen via de livestream van Rietveld Thuis Theater. Uh, dan, kan je dat, uh, dan kan je dat doen. Uh, de kaarten kun je krijgen bij het uh, Rietveld uh, Theater. Want uh, je gaat er uh, uh, wel even voor betalen. Want uh, ja, de muzikanten hebben het uh, niet makkelijk deze dagen. Dus... Eh, dat is ook de reden waarom er uh, veel Nederlands talent uh, hier uh, voorbij komt in uh, dit uh, gedeelte van het uh, programma. Want uh, de, ja, de steun uh, zullen we dan ook uh, wat dat betreft ronduit geven. Het is een oproep uh, geweest van de Buma Stemra om vooral de Nederlandse muzikant een hart onder de riem te, te steken. Nou, uh, ik doe dat zeker. Ik weet niet hoe, hoe de anderen dat doen uh, met wie ik dit uh, programma deel. Uh, dus dat uh, laat ik aan hun over. Uh, maar goed, uh, vanaf uh, 17 april, dat laat ze dus weten op haar Facebookpagina... Uh, laat ik mijn liedjes tegen horen brengen samen met uh, Django Triennes... of Triennes via uh, een livestream van het Rietveld Thuis Theater. Toch nog genieten van een concert in je eigen huiskamer... en je steunt daarmee het Rietveld Theater in Delft... en support natuurlijk al die muzikanten. Niet alleen Lisette, maar ook uh, al die andere muzikanten. Door deze tijden heen een uh, verzorgingshuis rondom Delft... Die kunnen in ieder geval gratis meekijken. Dus ja, dat is dan het voordeel van mensen die in de nabijheid van Delft wonen. Die kunnen dan gewoon helemaal voor niks meekijken. Goed, daarvoor hoorde je uh, Things Can Only Be Better van uh, Howard Jones. Ik heb nu ter plekke besloten. Uh, vandaag voorziet hij dus voor de laatste keer Fleetwood Mac erin als laatste. En ik ga er morgen gewoon dagelijks mee afsluiten. Ik denk dat dat uh, wel een hele mooie song is. Uh, en daar onderscheid ik me weer eens een beetje ten opzichte van de rest. Want uh, dat is eigenlijk wel uh, een hele positieve song. Dus morgen zit Harvard Jones helemaal aan het eind van het programma er nog een keer in. Dus uh, dan weet je dat alvast. Hoef je er ook niet meer bij uh, na te denken. Goed, over Nederlandse muzikanten gesproken. Dit uh, is een uh, band en daarvan is uh, de frontman uh, Paul Bond al een paar keer uh, bij ons in de, in, ja, in de studio geweest. Uh, toen nog in het programma Alternative FM. Maar uh, nu is hij gewoon uh, ja, uit uh, het product wat, wat er is uh, gemaakt. Uh, Paul uh, speelt samen met uh, zijn maat uh, Wouter Tol van Dandelion uh, mee... met uh, de begeleidingsband van Jorik van Doorn. Dat uh, ligt helaas nu stil vanwege deze activiteiten. Ze zijn bezig met um, een uh, verhaal uh, te vertellen rondom Bob Dylan in de theaters. Maar dat zal nog wel even duren voordat die, de theaters open gaan. Uh, we zelf hebben ze natuurlijk ook weer een single uh, van Laika, Belka, Strelka afgehaald. Uh, en dat is deze geworden, Rose Marigold van Dandelion. I feel that today can take its strength from tomorrow As the sun changes shape Dit nummer, dat is dus niet Barry White. Nee, dat is de acteur Antonio Manteras. Er is een, uh, een andere versie en uh, daar is Barry White op uh, te horen. Want uh, Dit nummer, uh, In Your Wildest Dreams van Tina Turner. Ergens uh, halverwege de jaren negentig is uh, dit nummer uitgebracht. Uh, uh, daarvoor hoorde je uh, Dan Lyon met uh, Rose Marigold. Bracht de tijd op, uh, nou drie minuten voor half uh, elf. Dat betekent dat ik er nog eentje ga draaien. En dat is ook een regelrechte klassieker, want we hadden nog een illustre kroeg hier in de Kosterse straat. Wild Child, genaamd van Frankie Vink en Sander Oort. En Stefan waren de nummers van de Doors daarin te horen. Het was uh, een tijd uh, dat er ook uh, illustere radioprogramma's werden gemaakt hier uh, bij deze omroep. Uh, bijvoorbeeld gaan het zee. daar moest ik aan denken. Want het uh, was er altijd stevig uh, dat uh, de crew van uh, dat uh, programma dan uitblies uh, bij, uh, uh, bij, uh, bij die att Blissement van Frank Vinken en Zander uh, Hoort. En ja, ja, alles was een beetje in het teken van uh, de club van 27. Want ja, Jim Morrison was 27 toen hij het leven liet. Niet de enige overigens, want het uh, waren de meer Brian Jones, uh, Jimi Hendrix... en natuurlijk ook uh, um, Amy Winehouse. Dat zijn allemaal uh, gevallen van 27 jaar en oud. club van 27 muzikanten, uh, live fast en die young. Zoiets uh, was dat, maar hoewel Jim Morrison was gewoon een poëet. De uh, Dorsters dus met Lover Medley bracht de tijd op uh, ruim half elf... want uh, we gaan natuurlijk ook weer het nieuws doornemen... en hij is weer opgeknapt. Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen, ja. ja, want uh, even hadden we toch uh, het uh, vermoeden van er zal toch niks ernstig uh, met, de, met hem uh, aan de hand zijn. Maar uh, uh, dat was iets heel anders, geloof ik, toch? Uh, nee, inderdaad. Het is gelu was gelukkig niks ernstig. Maar even uitgerust en uh, weer met energie uh, kunnen ja. we nu verder. Ja, <laughs> uh, de nieuws heb je natuurlijk uh, ook uh, weer uh, bijgehouden. Uh, ja, wat, uh, wat is jou opgevallen? Nou, het was natuurlijk afgelopen weekend Pasen. Het Paasweekend. En in verband met de coronacrisis was iedereen daar natuurlijk. Uh, vond dat spannend. Want gaan er heel veel mensen uh, toch nog komen naar uh, recreatiegebieden en zo. Mm -hmm. Over het uh, algemeen is dat wel goed gegaan. Uh, toch zijn er uh, maatregelen genomen extra door uh, uh, de organisatie zelf, uh, zoals in de Bollenstreek. Want uh, Afgelopen weekend was er daar toch uh, druk uh, op de bollenvelden. En daarom hebben de bollenkwekers moeten besluiten om uh, de koppen af te snijden. Zodat uh, uh, in ieder geval de kleurpracht niet meer te zien is van uh, al de tulpen en bloemen en zo. Ja, en, uh, uh, dat, is... dat is een beetje om de mensen een beetje te ontmoedigen om uh, naar de bollen te gaan. Ja, want er is zelfs uh, binnen de regio zijn enkele... Uh, velden afgesloten geweest uh, door de politie, omdat er te veel mensen uh, tegelijk daar naartoe kwamen. Dus uh, daar is het in ieder geval nog wel uh, druk geweest. En uh, ja, je hebt op foto's vast al gezien dat het nog op een aantal plekken druk is geweest. In totaal zijn er uh, bijna 2000 uh, boetes uitgedeeld door de politie. Uh, Wegens het niet naleven van de maatregelen. Het gaat over het algemeen wel heel erg goed uh, met vooral de afstand houden. Maar toch nog, ook vanwege natuurlijk het mooie weer, uh, zijn er toch heel veel mensen op uitgegaan. Vooral ook uh, toeristen die naar Nederland kwamen. Uh, en ook uh, maar wel positief even eindigen. Mm -hmm. Ook uh, in de andere politiecijfers uh, blijft toch zien dat mensen veel thuis zijn... Want er zijn minder meldingen van diefstallen. En ook woninginbraken wordt minder melding van gedaan. Ja, dat zijn dan de, de positieve effecten van, uh, van het uh, thuisblijven. Uh, inbre inbrekers kunnen hun koevoet uh, thuis laten, denk ik. Ja, lastige tijd voor de inbrekers, inderdaad. <laughs> ja. uh, nog, nog iets uh, wat, wat met mij opviel, en dat vraag ik ja. omdat jij. Uh, je ja, bent een jonge hond binnen de, binnen de, de ZFM geleden, uh, is toch uh, dat het uh, wel zo is dat uh, met name ook uh, de jongeren um, ja, worden toegesproken door burgervaders en burgermoeders, hè, dus de eerste burgers uh, van, uh, van het dorp en van de gemeente en van de steden, die zeggen ja, met name het besef bij jongeren is nogal ver te zoeken. Hoe kijk jij daar tegenaan eigenlijk? Uh, ja, het is denk ik wel de grootste groep die je kan onderschatten. Er zijn natuurlijk nog veel meer uh, mensen in andere ook, uh, generaties die... Ja, het ligt maar net uh, hoe je er tegenaan kijkt en hoe je erin staat, denk ja. ik. Ja. Ja, nee, ja, want ik bedoel, uh, het, het, we krijgen, ja, ik zie het, ik lees het, ik denk, nou, dan wil ik het toch even van uh, een ja, ervaringsdeskundige ja, uh, <laughs> zaak bijna. Dat is <ook laughs> wel lastig. Ja. Want uh, je wil, normaal ging je misschien een paar keer per week met vrienden afspreken of zo. Ja. Nou, dat kan nu al uh, niet eigenlijk. Nee. Dus het, en dan zit je de hele dag thuis en ja, dan verveel je je natuurlijk ook. Ja. Dus het is soms best lastig om dat. Uh, ja. ja, maar uh, evengoed hou je uh, het uh, nieuws bij. Uh, is dat uh, toch nog een leuk tijdsbedrijf dan? Of uh, zie ik dat verkeerd? Wat bedoel je? Wel? Nou ja, gewoon is het een, een, een manier van tijd verdrijven. Uh, bezig zijn, uh, nieuws verzamelen, nieuws vergaren. Dat je weet, ik zit er uh, morgenochtend uh, weer om half elf uh, zit ik er weer in. Dus uh, dan uh, moet ik je weer uh. wat hebben. Dus. Nou, het is zeker leuk dat ik dit te doen heb in ieder geval, ja. want uh, normaal deed ik natuurlijk ook nog uh, een uitzending één keer in de week. Mm -hmm. Dat is natuurlijk nu ook minder, dus ik ben wel blij dat ik in ieder geval dit nog heb en dan heb ik nog mijn werk. Dus uh, ik werk in de supermarkt, dus ja. in principe uh, werk ik nog net zoveel als een maand geleden. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik hou me wel bezig. Nou, Oké, okay. goed. Uh, we, we spreken hier morgen natuurlijk weer met... Uh, met uh, nee, of, of, had je nog, of had je nog meer? Ik, ik, ik kap het wel af, maar uh, had je nog meer eigenlijk? Uh, nou, even nog kort over de hondenbezitters in antwoord. Ja. Want die roepen massaal op die uh, social media uh, en die verzoeken de gemeente. Ik heb het gezien, na, dit. Na, ja. om, na woensdag of uh, na donderdag, 15 april. Uh, nee, dat is morgen. Morgen, ja, ja, 15 ja. april. ...om de stranden toch nog open te houden voor uh, de, de honden, zodat ze daar in een groter gebied nog kunnen wandelen. Want normaal is op 15 april dat uh, een deel wordt afgesloten, maar nog kleine delen wel beschikbaar blijven. Mm. En dat een argument is uh, dat het daar dan druk kan worden en dat ze beter dan alles nog open kunnen houden voor ja, de, ja, ja. Logisch. Uh, uh, het, het, het treft mooi, want uh, we hebben straks uh, de burgervader zelf in, uh, in de uitzending. Oh, ja. Dus we kunnen het uh, meteen ook uh, vragen. En zeggen van, uh, joh, gooi je over die boel over? Uh, ik weet niet, uh, dat zo, zo ga ik het natuurlijk niet vragen. Maar de vraag ja. van de hondenbezitters ga ik uh, wel even voorleggen aan David Molenberg straks. Dus dat, uh, nee, dat, dat, komt, uh, dat komt wel helemaal goed. Goed, ja. uh, dit, dit is uh, echt uh, alles? Of uh, ben ik nog wat ja, vergeten? Dan... Oké, okay. goed. Dan uh, spreken we elkaar morgen weer. Ja, dankjewel. Oké, okay. goed. Dat was uh, Jelmer. Uh, hij is er uh, morgen weer uh, met uh, natuurlijk het uh, nieuws rondom uh, alles uh, wat te maken heeft met dit uh, vervelende virus. En uh, gemeente antwoord zal uh, straks aan het woord komen in de persoon van burgemeester ja, David Bolenburg. Want uh, dat is uh, de man uh, die erover gaat. Nou, Nederlandstalig werk dan maar. Uh, ik heb hem wel eens een keer eerder op de dag gedraaid, hoor. Uh, maar dat is alweer een tijdje terug. Veline met Alleen. Ik weet dat ik het maar moet begaan.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 Cause every time you here, I feel a change. Something moving I scream your name. Look what you got to do with darling. Bring it enough for your love, baby.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 You're blowing my mind I get the same old feel Every time you're here I feel a change Something new. I scream your name Look what you got to me doing Darling I Ain't got enough of your love baby Come on, babe, oh, no, babe. ...voor Tini iets aankondigde en zegt... Uh, ...nou Barry White zit er ook in. Ja, ik was in de veronderstelling... ...dat hij al meedeed met Tina Turner... ...maar dat toen ineens uh, had ik die albumversie aan het draaien... ...en ik denk: vrek, dat is uh, Antonio Monteiras... ...die erop uh, is. Uh, ik, ben, ik heb die single namelijk niet. Dus dat moet je wel... ...en gelukkig had ik hem uh, bij me... Die, uh, die, ...dat nummer van uh, Barry White... ...of een nummer van Barry White, ja, en dan moet je hem uh, gewoon draaien... ...en ik weet zeker dat... ...er altijd iemand is die Barry White bewondert... ...en dat is Walter Sands. Goedemorgen... Heel goed, ja. <laughs> ja. Ja, want, ja, want hij zit uh, ook soms nog wel eens, uh, als jij iets uh, doet, hè, voor de radio, of niet? Ik neem graag mee in uitzendingen uitzending inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Um, maar uh, dat is uh, niet even praten over de muziek, want er is ook nog uh, uh, intern het uh, nodige uh, te, te doen geweest, want er zijn snode plannen voor iets uh, bijzonders, en daar kan jij alles over vertellen. Ja, en daar zal ook zeker Barry White wel aan uh, voorbij komen. Ja. Uh, er is uh, vooraan beginnen, Frank van der Lende, de bekende journalist... ...die is door Haarlem benaderd om een uh, uitzending te maken rondom corona. Ja. En daar uh, dat heeft hij gegeven met ons bij benaderd en ook NH. En dat betekent dat we aanstaande zondag een grote marathon uitzending gaan maken. Ja. En met die marathon uitzending, dat is eigenlijk uh, voor ons betreft de uitzending die jij nu ook doet maar dan een hele dag lang, ja. doen wij een oproep om te geven... voor het lokale Rode Kruis in Zandvoort. Ja. Dat is, dat is een beetje in het kort de strekking van het verhaal. Precies. Ja. Dat betekent dat we dus nu echt heel erg hard aan het uh, organiseren zijn. Mm -hmm. En uh, ik roep ook echt op mensen die initiatieven hebben... en dat wereldkundig willen maken. En bij wijze van spreken ook iets doen om geld op te halen voor het Rode Kruis. Mm -hmm. Om dat te melden bij ons zodat wij dat ook mee kunnen nemen in de uitzending. Ja, um, uh, zicht op uh, wie dat gaat doen? Weet je dat ook? Nee, ja, het is echt gisteren allemaal rondgekomen. Dus mm. uh, we zijn nu heel druk bezig. Um, wij doen, ik heb dit, de oproep naar de MES-vrijwilligers is net uitgegaan. Mm. Maar ik weet zeker dat we vanuit ZFM gewoon een heel mooi programma kunnen maken. Dat lijkt mij ook. Uh, uh, uh, laat ik uh, zeggen dat ik mijn beurt even oversla. Want ik zit er al een hele week. Dus, uh, dus ik vind eigenlijk uh, dat het nu uh, gewoon uh, tijd is weer dan voor een ander om dat, uh, dat te mogen doen. Want anders dan uh, zit ik er wel heel veel. En uh, dat wil ik dus, dus bij deze meld ik mij af. Dat is prima, ja. ja, ja, ja, ja want... want jij doet ook deze week al vijf dagen. Ja, ja daarom. Dus uh, kijk, uh, en het vooruitzicht uh, dat ik er misschien uh, de komende week weer vijf dagen zit... Uh, vind ik het ook wel fijn als ik uh, twee dagen gerust heb. Ik, uh, deze open sollicitatie die, uh, is ja. duidelijk. Ja. ja, nee, maar goed. Uh, het uh, gaat erom dat er dan iemand uh, hier zondag uh, gaat zitten wie het uh, dan zal zijn. Uh, dat uh, laten we dan nog even voor in het midden. Dus we, gaan, we gaan inderdaad in een soort ploegendienst uh, werken... We gaan uh, mensen op pad sturen. We zullen inbellen bij HLM uh, 105 en, 100, uh, en, en Haan Nieuws natuurlijk. En andersom mm -hmm. zullen ze dat ook doen. Ja. We zullen gasten. Uh, ja, daar zullen we mee maken. Ja, en op die manier proberen we echt gewoon een uh, mooie marathon te maken. Ja, ja. nou wellicht uh, dat ik misschien in het veld uh, nog uh, iets zou kunnen doen. Dat is dan nog. Uh, uh, <laughs> daar, valt, daar, ja. <laughs> daar valt nog wel over te praten. <laughs> goed. Ja, dat komt helemaal goed. Uh, okay. Het belangrijkste is dus de oproep. En dat is eigenlijk het, het thema wat wij eraan geven: is van help de helpers helpen. Dat is, dat is eigenlijk een hele mooie, vind ik eerlijk gezegd. Ja, ja. en dat is het, uh, het thema eigenlijk wat wij erin voor Zandvoort aan geven. En dat gaat, uh, de opbrengst gaat natuurlijk naar de lokale afdeling van het Zandvoorts Rode uh, Kruis. Ja. Goed, Walter, ik denk dat we er, dat we er zijn. Ik, ik, ik leg ja, je wilt er nog veel meer over horen, Ja, ja ik, ik leg in ieder geval de horen er alvast vast op. Want uh, ja, dat hoor je misschien op de achtergrond al. Uh, want uh, ik moet ook verder weer, <laughs> weer met de uh, ja. met, uh, met uitzending. Dus hey, Ik dank even voor uh, het uh, verhaal. Want uh, dat, dat sowieso. En het Rode Kruis steunen. Is er al een rekeningnummer bekend? Of uh, dat we al iets kunnen doen? Of? Ja, ook dat wordt op dit moment geregeld. Dus dat komt allemaal goed. Oké, okay. goed. Dankjewel voor het uh, moment. En uh, ja, we spreken elkaar later weer. Absoluut. Dank ja. je. Ja, dat, dat, was, uh, dat was Walter. Uh, ja, wie verder. Ja, ik vind het uh, dan uh, ook zoiets van... Uh, ik zit hier toch al vijf dagen. Dan uh, heb ik ook zoiets van... Uh, Laat een ander het uh, maar uh, doen. Goed, uh, dit is uh, ook heel erg uh, bijzonder. Want dit uh, komt uit... Ja, ze kwamen uit uh, Rotterdam. Maar tegenwoordig resideren ze in Avondongeren. En de band is een beetje in rusten. Nederlandstalig, nee Nederlandstalig, Nederlands werk. Uh, halfway Station. Ik uh, vind zoiets als het grote onbekende: The Great Beyond van Halfway Station. Er een hoop mensen die denken, jezus, komt dat allemaal uit Nederland? Ja, dit komt ook uit Nederland. 2013, 14 geloof ik, de kant uit Halfway Station. Ooit uit Rotterdam, tegenwoordig residerend in Apeldoorn. Daar komen ze vandaan. En we hebben er nog eentje die we nog gaan draaien. En dat is deze. Dat is een regelrechte klassieker die het bal van dit eerste uur afsluit. Phil Collins en In The Air Tonight. je kent dat gevoel dat je, je verkeerd hebt Nou, daar heb ik altijd wel een oplossing voor. Hè? Want uh, je denkt dat, dat ik geen oplossing heb. Nou, ik heb ook vijf seconden soms. Kijk maar. Hoor maar. So you think you're happy. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...